Linda de Mol, Jeroen Pauw en Bo van Erven-Dorens presenteren de avond... die in het teken staat van zoveel mogelijk geld inzamelen... voor de slachtoffers van de aardbeving die Haiti vorige week dinsdag trof. De actie is te zien op vier verschillende zenders, waaronder Nederland 1. Veel bekende Nederlanders doen mee aan de Benefietavond. De actie van Radio 555, genoemd naar het giro-nummer van de samenwerkende hulporganisaties, stopt om negen uur. Dan wordt in de tv-uitzending een tussenstand bekendgemaakt van het ingezamelde geld voor Haiti. President Obama wil strengere regels invoeren voor financiële instellingen. Volgens de president staan de Amerikaanse banken er beter voor dan een jaar geleden. Maar zijn de regels die tot de crisis hebben geleid niet veranderd? Obama wil onder meer grenzen stellen aan de omvang van banken om te voorkomen dat één instelling de economie in een crisis kan storten. Hij wil verder dat banken vanwege het hoge risico niet meer investeren in speculatieve beleggingsfondsen. De president kwam eerder al met het plan voor een belasting voor grote banken om zo het overheidsgeld terug te halen waarmee de financiële instellingen overeind zijn gehouden. Het ijzeren bord met het opschrift Arbeit macht vrij is weer terug in Auschwitz. Half december werd het bord gestolen dat boven de toegangspoort van het vroegere nazi hing. Een paar dagen later werd het in drie stukken teruggevonden. De Poolse politie pakte vijf mannen op, het onderzoek naar wie de opdracht voor de diefstal gaf loopt nog. Sinds de diefstal hing een replica boven de poort van Auschwitz en het is nog onduidelijk of het origineel wordt teruggehangen. Eerst wordt bekeken hoe groot de schade is. Het weer, vannacht wordt het rond of iets onder nul en is het vrijwel overal droog. Morgen overdag wisselend bewolkt, met vooral s'avonds in het westen regen. En het wordt net als vandaag hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Drank away the rest of the day Wonder what my liver'd say Drink, that's all you can Blackened days with their bigger gales blow In your power to discuss today Listen, that's all you can But don't, no, don't sing the bowl. That you built, you built to keep a flow No, oh, don't, no, don't sing the bowl. You build sick and tired of what to say, no one listens anyway. Sing that's all you can rambling years of a lousy look. You miss the smell of burning turf. Dream, that's all you can. But don't No, don't sing the boat that you build. Aan ons toch Man, feel that's all you can. Guilty suits with bigot ears hide behind their own worst fears. Live that's all you can.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 Some lies, but while they blind for my soul? Think with but yo, hatred divides, cause I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe. Cause you all got your pain, and I'm giving your mind why. Criticize, ruin it, why you're doing it? Let your eyes ride through it, please. Lose your mind and it. So don't talk, for so far. Silence, King Goddess, can men broken hearts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 Take Goedenavond dames en heren, en welkom op deze ah. prachtige donderdagavond. Weer bij Alternative FM op ZFM Zandvoort. Met vandaag in de uitzending. <laughs> Je zegt het ook weer echt op z'n weer vanavond. Hè. Wat gaan we doen in de uitzending? We gaan ons eerst bekendmaken wie, uh, wie de prijs heeft gewonnen voor vorige week. Met Bring on the, uh, uh, Bring Blood on the Bloodshed. Wie heeft dat, die merchandise, wie heeft die t-shirt gewonnen? Daarnaast komt er nog speakerfreaks in de studio. En speakerfreaks, ja dat is wel een mooi dance actje uit de regio. Zo ja, gezegd. Ja. We gaan uitgebreid aandacht besteden aan de Rob Akda Awards. Wij waren er weer vrijdag uh, bij. Bij de derde voorronde van de Rob Akda Awards. Waar hele mooie bandjes weer speelden. Uh, ik noem namen als We Cook With Fire, Palalaka, The Streets. Anyway, dat komt allemaal vooral het derde uur komt dat naar voren. Hè. We gaan natuurlijk wat uh, uh, lokale shit draaien. Uh, hebben we al gedaan met Chef uh, Special bijvoorbeeld? Inderdaad. Net. We gaan in ieder geval lokale shit draaien, zoals Chef Special met het nummer Cars. Van een afgelopen EP-hanger die in uh, november is uitgekomen. En daarvoor draaiden we, om een beetje rustig te beginnen, na een beetje het balans, uh, balansweek naar vorige week. Hmm. Kijk, we draaiden Daar we wij uh, vloot. Uh, de de speaker freaks zijn gearriveerd, dus ik, ik uh, trek me even terug. Maak jij het even verder af, de intro? <laughs> ik maak hem verder af. Om een, uh, een beetje een uh, balansdag te hebben van vorige week, draaien wij vandaag een beetje rustige nummers. Gelukkig. Slash, <laughs> Marcus is er ook weer. Slash uh, dance, want ja, de speakers zijn in de studio, dus dat gaan we keihard doen. Uh, toch zijn we nie, uh, nu niet geschermeerd van een klein beetje rockmuziek. Daarom draaien we altijd, ja, toch, toch een beetje de lokale, uh, uit Oekraïense afkomstige muziek. New York opererende Gogo Bodello. Speelde ooit eens met Madonna, "Sally". Dat is een mooi voorbeeld van hoe die muziek klinkt. Dit is Gogo Modello, "Sally". It was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. <coughs> They dropped something on the road. She picked it up. Ah! <laughs> And cultural revolution right away began. Oh no! Cult Revolution just began. Oh, no. Cult Revolution just began. <laughs> All right. They always were afraid that I was schizophrenic. Yeah. And it is... They always that I a fresh, so I rock and roll proud. I'm я proud, I'm a proud, I'm a proud, I'm a proud, I'm a proud, I'm a a a Out of all the table of contents that mother has I'd like to be a big fat fucking fly, the one that spins around your head all day and all night. And sound of it is just like a what? But by the accident of a some kind of dispensation I ended up being A walking new naked nation And I survived Even fucking radiation A big fat fucking what? And I would visit you alive Whoa. Als ik het over een balansweek heb na donderdonderdag van vorige week. Dat is, is dit trouwens wel, nieuw. Dan is dit wel erg rustig in. Inderdaad. Dit was Kaiman met Sorry. En daarvoor hoor je Gogo Badello met celle. We hebben dus nu ja. thema themaweken. Zo, hij is er ook in. We hebben themaweken tegenwoordig. Dus vorige week. Sinds vorige week hebben we Bring on the uh, Bloodshed in de studio gehad. Straks hoor je ja. daar over ongeveer een kwartiertje wie heeft er gewonnen in de, in de merchandise... Ja, kont, hè, zeg maar. Want wie kon antwoord geven op de volgende vraag? De zanger, Rogier. Naar welke metalzanger werd hij ook alweer vergeleken? Je kan het helaas niet meer insturen. Maar ja, als want... je het hebt gedaan... Even de billetjes bij elkaar, want je gaat het straks horen. Na, dat is ook ingevoerd. Na de donderdonderdag wordt er een week daarna wordt er de balansweek ingevoerd. Dat is nu rustig platen. Soms een beetje een, uh, een wakker wordt momentje. En voor de rest, relax. Maar, we hebben bezoek! Ja, want uh, ze zitten hier naast me. Stefan... En Luca, oftewel de speakerfreaks, heren, goedenavond. Laat ik eerst bij mijn buurman beginnen aan de rechterhand. Stefan, jij maakt een onderdeel uit van de speakerfreaks. Inderdaad, klopt. Um, wat, wat zijn de speakerfreaks? Uh, de speakerfreaks uh, zijn uh, twee uh, jonge jongens uh, die hardstap Hard ja, ik, uh, ik ga even naar je, naar je buurman toe. Uh, weet je wat, uh, wat het beste is? Als jij nou even op deze stoel gaat zitten, dan ga ik even in het midden zitten. Want dat lijkt me toch even net uh, even wat makkelijker. Dan dus zit ik in het midden. Uh, want dan uh, zit ik nu, nu ineens uh, naast de, de andere man. Dat is het Luca Perini. Uh, DJ Luca, zeg ik het zo goed? Nee, Dalucci. Dalucci, ook onderdeel van Speaker Freaks. Ja. Uh, jou kennen we... Uh, van een mix. Het is van een lokale band, dat wel, maar ze bestaan niet meer. Nee, klopt, klopt. Uh, ik heb een tijd geleden ook alweer dat ze gesproken hebben. Uh, het ging om One More Band toen de tijd. Uh, de een helft uh, ja, was meer leuk aan het spelen, en de andere helft was wat ambitieuzer. Ja. En uh, die hebben ervoor gekozen om op uh, het juiste moment uit elkaar te gaan en gewoon allebei hun eigen weg te gaan. Ja, nou ja, goed. Ja. Wat ik begrepen heb, van, zijn ze nu alweer uh, goed op weg en uh, komen, is de band weer compleet. En uh, zijn ze met de combi Corp weer een paar leuke dingen aan. In de formatie No More band, uh, One More band? In die formatie of niet? Nee, nieuwe formatie. Nee. En hoe heet die band? Geen idee. Oh, dat is een mooie naam. <laughs> ik zou... No idea. <laughs> Laatst het erg druk gehad. Uh, Vincent heeft dan ook al daarvan. een tijd niet gesproken daarover. Dus uh, dat ze even afwachten nog. Uh... Ja, ik had hem uh, gevraagd of hij zou komen, maar hij moet om 9 uur werken. Dus, uh, dus hij uh, is er dus niet vanavond. Even over, over, want jullie hebben natuurlijk wat bij jullie uh, wat, wat, wat, wat heb je bij je? Uh, nou, ik kan je beter hem vragen. Hij heeft de chat samengesteld. Hij heeft de, nou, dan ga ik weer terug naar, Le, naar Luca. Uh, wat heb je onder andere bij je? Nou, we hebben onder andere onze eerste release meegenomen. We hebben afgelopen zomer meegenomen met een remix contest. Uh, daar zijn we derde in geworden. Wat ze in het resultaat heeft gebracht, dat is uitgebracht. Uh, die track hebben we meegenomen. Uh, en we hebben nog twee uh, hele leuke remixen meegenomen. Nou, van een wat bekendere Nederlandse band. Bekende Nederlandse band. Mag ik even al heel nieuwsgierig vragen wat dat dan is? Ja, het zijn twee remixes van Cresip. Zo, nou, dat is ook een eigenlijk een no more band hè? Ja, zou je het mee kunnen <laughs> ja. vergelijken inderdaad. Ja. Welke nummers hebben jullie uh, geremixed? Uh, we hebben All My Life geremixed. En uh, iets wat commerciële gericht en uh, we hebben Aoud Stee geremixed. Maar juist echt... En die is niet commercieel gericht. Die is niet, niet wat minder commercieel gericht. Wat meer underground gebleven, zeg maar, daardoor. Okay. Dus eigenlijk ook veel minder herkenbaar teruggebracht. En um, wat zijn twee, de twee bekendste nummers van uh, Crash Hips, zeg maar? Ja. All My Life is hun grootst, ja, een van hun grootste afsluiters ja, in de bandgeschiedenis. Kan je dat wel voor zin dus, En de tweede grootste hit. Hun eerste hit was het grootst. En dat was natuurlijk Would Stay. En hun laatste hit was het grootst. En dat was, die, uh, dat was die, ja, de laatste, zeg maar, All My Life. Ja, jullie inderdaad. hebben die twee, juist die twee gekozen. Waarom juist die twee? Om, door die redenen? Of? Uh, nou Door de vele potentie die er eigenlijk in zit. Uh, eigen gevoel ook ermee. Dus waren wel tracks die voor, voor mij in ieder geval... erg lekker in het gehoor lagen. En waar ik zelf altijd wel zoiets mee had van... hé, hey, lekker om te luisteren. Dus zodoende uh, dat we daar ook mee naar de slag zijn gegaan. Nou, dan wordt het, uh, is het tijd uh, dat we zo direct... dat we maar eens eventjes hier in de Zandvoortse Eter... Uh, de lucht in gaan slingeren. En niet alleen op uh, de Zandvoortse Eter... maar ook via de livestreams zijn we ook te volgen www.altfm.dingespunt, uh, je weet wel, <laughs> zoals dat werd afgelopen vrijdag door PPFISI werd gedaan. Marcus, ben je erbij? Ja. Ja, je bent erbij. Uh, zullen we eerst dan maar even een stukje muziek uh, gaan doen? Uh, wat is dat, uh, Menno? Wat uh, weet je dat? Hey, iets met management. MGMT, Time to pretend. an alternative. met Fudo People, hier op Alternative FM op de donderdagavond. Jouw plek voor de alternatieve muziek. Stamperd. Dus, na, na vorige week een balansweek. Vorige week was het donderdag We gaan straks na het plaatje van de Spierfiets gaan wij bellen met de winnaar van de merchandise van Blood on, uh, Bring on the Bloodshed. Vorige week dus uh, hardrock en metal en, uh, in overvloeden. Deze week een balansweek, dus gewoon totaal de tegenovergestelde. Maar metalheads, vrees niet, het tweede uur draait nog wat voor jullie. Hè? <laughs> <laughs> er moet altijd wel iets tussen zitten van een stukje metal natuurlijk. Hè. Uh, voor de mensen die. Exact. En uh, dan hebben we natuurlijk in de derde uur hebben we natuurlijk nog aandacht voor de, de voorronde Akda van de Rob Agda wordt, Want die was ook heel bijzonder uh, afgelopen vrijdag. Dus uh, en dan ook uh, We hebben zin vanavond, dus we gaan er nog een uurtje extra tegenaan. Dus mensen die vrijdag geweest zijn. Vrees niet, 10 uur houden we het er niet mee op, elf uur wordt het vanavond. Nou, we gaan even verder praten met de beide mannen hier in dit, in dit pand. Ja, dus ze zijn niet helemaal alleen, want ik zie nog iemand en daar nog iemand zitten. Dus ze, ze, ze, ze hebben een gevolg meegenomen. Um, ja, want uh, we hadden het net over de hardstyle. Uh, hoe ben jij eigenlijk uh, erin gerold, uh, Stefan? Daar gaan we al een hele tijd terug, ik denk een jaar of tien... En uh, ja, ik uh, pakte de stroming een beetje op. En het was eigenlijk meer harddance. En uh, met wat techno invloeden. En dat is later eigenlijk een beetje tot hardstyle uitgegroeid. En uh, ja, zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En uh, ja, veel in platenzaak plaatjes kopen en uh, veel draaien. En uh, ja, is, eigenlijk heeft de muziek zich uh, steeds uh, verder ontwikkeld tot uh, eigenlijk wel een volwassen... Dancestroming. Had je er ook wat mee, toen je, toen je dat soort uh, dingen deed? Ja, ja, ja. ik was er wel gelijk verliefd op. Ja. En, en, uh, ja, want als je plaatjes koopt, dan ga je natuurlijk... Uh, ja, wat, want dat willen die, die, die gasten natuurlijk ook allemaal weten. Wat voor draaitafels gebruikte je dan in die periode? Ja, dat waren uh, ja, goedkope soundlabs. Uh, ja. En uh, ja, daar viel eigenlijk niet mee te draaien. En, uh, maar ja, daar leer je het wel op. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb me wel eens laten vertellen, die Technics SK, dat, dat waren de draaitafels. Die waren dus SL. Met, of SL. SL 1200, ja, die, dat zijn het nog steeds eigenlijk wel. Je, hebt wel. je hebt ook wel betere tafels, maar de standaard uh, qua draaitafel is nog wel uh, de SL. Maar tegenwoordig wordt veel met cd's gedraaid en uh, een standaard pioneer uh, wat er staat. Lukt dat ook een beetje met uh, wat hij zegt, met, uh, met cd's? Want uh, ik heb altijd het beeld... Gehad van uh, DJ's, dat waren altijd de, de plaatjesdraaiers en uh, ze gebruikten de pickups uh, in dat geval. En ik word net gecorrigeerd door Marcus, nee het is geen SK, het is een SL. Ja kijk, vinyl heeft toch een bepaald gevoel het met zich mee. Een bepaalde sound, het kleine ruisje, die tik op de platen, uh, een bepaalde warmte. Uh, dat is heel moeilijk om op een cd over te brengen. Uh, dat zijn wel de voordelen in dat opzicht van uh, vinyl, maar op zich als je nu gaat kijken met de cd's tegenwoordig, er, zijn zoveel, er is zoveel meer mogelijk, zoveel meer creativiteit. Je kan veel sneller de mixen maken, je kan, je, je kan veel meer met cd's, de, beperk, het is eigenlijk, de, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Het enige nadeel van vinyl is, op het moment dat je een kraspje plaat hebt, kan je weggooien. En uh, zit er een kraspje cd kan je nieuw branden. Dat, dat is het, uh, de andere kant van het verhaal. Nog even wat, uh, wat anders. Uh, nou hebben wij dus een aantal voorrondes van de Rob Word gehad. Nou weet ik dat in de grote prijs van Nederland uh, dat daar ook dance producers actief zijn geweest. Is dat nou niet een ideetje voor bijvoorbeeld de organisatie van de Rob Word? Uh, hallo, wij zijn er ook nog. Weet ik niet, weet ik niet. Uh, als ik in ieder geval ga kijken wat er in ieder geval wat, wat ik weet van de Rob Acta Awards en wat je voornamelijk over het algemeen daarin ziet qua dance-stijlen, uh, dan vallen wij in dat qua onze stijl net buiten het bootje, denk ik. Ik denk dat wij daar, uh, wel ondanks het hardstyle, een hele grote stroming is in Nederland en ook een heel groot exportproduct is voor Nederland in dat opzicht. Maar om nou te zeggen, dat is het voor de Rob Acta Awards, denk ik niet. Ik denk dat ze daar meer gericht Weerlijk zijn. Ik wil ik meteen op... op een beetje op inspringen. De Rob Acta Awards is vooral bedoeld als beentjes en uh, live optredens. Maar ze hebben een zusje, de op Act Awards, en dat heet de DJ Awards. De Patronaat DJ Awards, ze heeft geen naam eigenlijk. En dat is echt puur voor de DJ's en dergelijke om daar op te treden. Misschien kunnen jullie daar wel eens een keer aan... Inderdaad, en doe je nou ook op hetgene waar de contest voor gaat voor de bevrijdingspop, onder andere ook. Uh, de optreden voor bevrijdingspop. Doe, is dat dezelfde contest waar je op doet? Nee, nee, nee. Het is, je wint een... Oh man, moet je daar ja, mijn ik mijn hoofd weet, doen ik weet, ik weet namelijk vanuit Patronaat gezien dat daar uh, jaarlijks uh, de Haarlemse DJ Contest zeg maar, wordt georganiseerd. Die bedoel ik. En dat is voornamelijk echt op uh, ja, de wat meer mainstream stijlen gericht. Uh, dus de dance, de trends, de techno. Een uh, uh, aantal mensen die daar zo op gewonnen hebben, die krijgen standaard ook een uh, plekje zeg maar, op de uh, Op het tweede podium. Zeg maar. En uh, dit zijn niet de stijlen waar wij voornamelijk nu bezig zijn. Het zijn niet de stijlen waar, uh, waar zij om vragen. Zeg maar. Ze vragen echt een beetje de mainstream stijlen. Ja, wat in dat opzicht wat toegankelijkere stijlen voor jong en oud. Goed, het is, uh, het is zover ja. Ja, want ja, de heren hebben wat bij zich. En uh, nou, uh, Stefan of moet ik dan toch weer even naar uh, Luca gaan? Uh, wat is het dan? Ja, dit is een. Uh, ja, we wij, wij zijn twee jongens die op zich heel erg van uh, dance-muziek in het algemeen houden in het opzicht. Dit is een uh, voornamelijk echt een soort sideproject geweest van ons, wat we leuk vonden om te doen. Juist even onze uh, kennis verbreden, zeg maar, in dat opzicht. Een beetje experimenteren met andere dingen. En daar is dit uitgekomen. Nou, laten we maar eens luisteren. Hier zijn ze. This is our time. It's not that big a thing you're no. on the other side. Het was dus een beetje uitmi uitmixen, zei je dat? Zo, vak jargon. Ja, uitmixstukken. Dus uh, ja. hoe je het door te mixen uiteindelijk. Uh... Ja, want voordat we straks even met, uh, met Lydia gaan praten van Brown Brownfair uh, Sparrow. Uh, even nog een trivialiteitje wat je nog even onder de loop van dit uh, plaatje wist te melden. Wat, uh, wat was er nou zo bijzonder aan aan dit? Nou, de meeste mensen praten over zo'n Blue Monday dat er iets gebeurt. En uh, dit was voor ons een uh, regenachtige zondag uh, dat we dit met elkaar geflanst hebben om het even zo te zeggen. Eén middagje. Ja, dat is een, een zondagmiddag geweest uiteindelijk. <laughs> uh, maar het is wel uh, een kleine dingetje die je altijd wel uh, ja, ooit gemaakt hebt. Zeg maar, uiteindelijk bij elkaar gevoegd. Om uiteindelijk de trek uh, in zijn heel te maken. Oké, okay, dankjewel. Uh, want uh, zoals ik al zei, uh, gaan we praten met uh, Lydia van Maurik. Wever. Want dat is de volledige naam. Zeg ik, uh, zeg ik dat goed, uh, Lydia? Goedenavond. Ja. Uh, ja. Hallo. Uh, want uh, jij bent van Brown Feather Sparrow. Dat klopt. Ja, en ik wilde uh, ja, namens, een beetje namens onze omroep uh, toch een beetje met de tussenwurmen bij de grote prijs van Nederland bij de singer songwriter. <laughs> maar het was helemaal vol. Het was echt stamvol. Ja, dat klopt. Dat ja. was uitverkocht. Ja, dat was mooi, hè. Ja, uh, voor jullie. ja het is ook jammer. Maar goed, uh, wat, er na, uh, wat er achtergebleven wat er achter gebleven is, op, uh, bijvoorbeeld op de MySpace, want daar zijn jullie op uh, terug te vinden: uh, het materiaal wat, uh, wat jullie hebben gemaakt. Uh, laten we eerst nog even teruggaan, want het is alweer een, hele, ja, het is alweer een tijdje terug, ik geloof uh, maanden geleden alweer, dikke maanden ja. geleden, dat jullie daar gestaan hebben. Hoe, hoe was het eigenlijk? Hoe vonden jullie dat überhaupt, om in Paradiso te mogen staan? Uh, ja, dat is natuurlijk sowieso een fantastische zaal, zeker oh. voor singer-songwriter, omdat het uh, mooie akoestiek heeft. Yeah. En met, uh, met een rockband te staan is wel echt een rampje qua geluid, yeah. maar uh, met singer-songwriter is echt prachtig. Dus het was natuurlijk een feest, zeker omdat de zaal vol was. En ze komen ook allemaal echt voor singer-songwriter. Dus dan heb je meteen de, de sfeer die je wilt. Ja. We hadden wel eens eerder gestaan, het voorprogramma van Mist. Een half jaar daarvoor. Maar uh, zo in zo'n sfeer met zo'n vleugel erbij. En uh, allemaal mensen die, uh, die letterlijk op je zitten te wachten. Dat is natuurlijk heel leuk. Ja. Even over de band. Uh, jullie zitten, want ik heb ernaar geluisterd. Het is echt uh, heel apart. Het is, uh, het is, heel, het is... is dat goed of slecht? <laughs> ik, vind het, ik vind het gewoon uh, goed. Want het is uh, gewoon heel luisterbaar. En het is, je hebt ook een kraakheldere stem, moet ik erbij zeggen. Want uh, dat, dat, dat heb ik van één van de nummers die ik uh, in mijn handen gedrukt kreeg bij de finale bij de rock alternative toen kreeg ik yes. gelijk het uh, overzichtse ja uh, ik vond het een uh, spatcijfer, uh, spatcijfer uh, nummer wat, uh, wat daarop staat alleen al nou dus, dank je ja uh, het is uh, hoe ho omschrijf het zelf het is, het is niet echt uh, overdreven hard vind ik eerlijk gezegd nee nou ja het, ik hoorde net het liedje wat je net dat was heel wat anders <laughs> ja, dat... ook, dat is geen liedje natuurlijk ook eigenlijk ja. maar uh, nee, ja het is echt uh, een songwriter maar dan wel met uh, veel toeters en bellen, zeg maar een beetje veel een beetje uh... Uh, rijk gearrangeerd, uh, koordjes, uh, ja, arrangementen. En, uh, dus het is een beetje een split tussen plastiek uh, uh, en theaterachtig en, en gewone popmuziek. Ja. En uh, ja, zo zou ik het omschrijven. Ja, uh, uh, het is, is het ook een beetje theatraal? Mag ik het ook zo omschrijven? Of niet? Uh, dat wordt het wel steeds meer. We ja. hebben zelfs besloten om uh, met de band de Sparrow te stoppen. Ja. ...en het in een, uh, heel, uh, een hele andere hoek te gaan zoeken. Echt meer, minder een popband. En meer uh, ja theater is het ook niet, want het wordt geen toneel. Het wordt geen cabaret nee, het wordt niet nee. grappig ineens. Of uh, uh, echt uh, toneelspel, maar wel uh, uh, echt verhalende muziek. Dus geen losse liedjes meer, maar uh, echt eerst een verhaal bedenken... ...en dan de muziek erbij. Ja, okay. Dus dan krijg je een soort voorstelling en, uh, en niet meer een concert van losse liedjes. Luisterliedjes, moet ik het zo uh, gaan zien. Juist. Ja, een verhaal in, in die vorm. Even over, over de, de band. Uh, want de band, uh, dat ben jij niet alleen. Dat zijn er nog drie andere heren, had ik begrepen. Uh, dan... Nou, we, we zijn ooit begonnen met z'n vijven. Ja. En uh, op een gegeven moment is de ritmesectie ermee gestopt. Ongeveer een jaar geleden. En toen hebben we nog met verschillende andere muzikanten getoerd. In de zomer ook. Ja. En uh, al doende we besloten om het, uh, het ook gewoon weer heel anders te gaan proberen. Ja. Toen zijn we met z'n drietjes uh, verder gegaan. En we hebben ons ingeschreven voor de grote prijs. Uh, en uh, gewoon onder het motto van: Nou, laten we gewoon eens proberen wat er gebeurt als we met andere muzikanten op het podium gaan zitten. Uh, strijkers en blazers erbij en zo. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. Dus, uh, nou ja, we zijn nu uh, met mensen her en daar aan het praten voor een koortje en strijkers erbij. En dan uh, leren ze een hele andere plaat op te gaan nemen. Ja. En waarschijnlijk ook onder een andere naam. <laughs> dus ja. dat, is, uh, uh, dat is hoe het er nu voor staat. Uh, dan wist je mij nog te vertellen van uh, de uitslag. Hè? Evie had gewonnen. Ja. En, en jullie zaten daar eigenlijk vlak achter. Ja, of ja, hoe moet je dat? Dat is natuurlijk uh, altijd een beetje gek. Want ik vond eigenlijk uh, alle mensen heel erg goed. En ik denk dat, uh, dat zegt iedereen natuurlijk altijd, maar ja. ik vond dat echt. En uh, ja, ik, ik vond zelfs dat Evie meer... Uh, ik vond het wel passend dat ze won. Ja. Want wij hebben drie albums al uit... En uh, maken ook minder singer-songwriter dan zij. En ik vond het een fantastisch optreden wat ze deed. Ja. Ik was zelf ook best wel fan. <laughs> dus uh, ik was zelf nog best wel verrast dat we op de tweede plek kwamen. Omdat je, ik verwachtte toch dat ze vooral ook een. een uh, ja, dat klinkt heel negatief, maar het commerciële keuze zouden maken. Van, van wat, is er, wat is er goed weg te zetten, wat is er te verkopen. En zij is natuurlijk net begonnen, gaat nog een nieuw album opnemen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, ook veel beter in de markt te zetten dan een mens die uh, al tien jaar bezig is en dan die anders uit heeft en heel eigenwijs is en uh, nou ja ja oké okay, maar <laughs> dat is de smaak van de jury om het maar zo te zeggen uh, ja. afsluitende vraag uh, is natuurlijk van um, ja uh, wat kunnen we dan nog iets van jullie in de nabije toekomst gaan verwachten uh, ja, dat hangt er af wat je ermee bedoelt. We gaan uh, dit seizoen waarschijnlijk geen optredens meer doen. In ieder geval niet meer in de setting zoals we dat altijd hebben gedaan. Ja. Maar uh, wel, uh, zodra het materiaal af is, ga ik dat wel online zetten waarschijnlijk. Ja. Dus dat wordt dan ook heel anders. En ik ben al gewoon heel benieuwd naar de reacties. En ik ben nog met mijn label in aan het overleggen hoe we dat dan kunnen aanpakken. Ja. Uh, of het echt een andere naam moet worden of niet. En al dat soort dingen. Daar moet ik ook goed over nadenken. Dus... Uh, ja, in ieder geval online en dan waarschijnlijk pas uh, uh, of in het festivalseizoen in de zomer of uh, daarna in het najaar zullen we wel uh, een keer op de plank staan. Goed. Ik dank je voor, uh, voor je bijdrage. Graag gedaan. En uh, we gaan uh, natuurlijk uh, wel meer van jullie horen. Ik hoop. Het. Dank, dankjewel. Dat Graag gedaan. Doeg. Doeg. winnaar van de Rob Act Awards van vorig oh, ja. jaar, John Doe's Revenge, live opgenomen in onze studio. Met eigenlijk een eigenlijk verbastering van een Radiohead nummer. Dit, dit, en 100 euro voor de reen en die weet welk ja. nummer. Of wij weten het echt niet meer. We weten het niet meer. Ik, ik heb de vraag al uitgezet bij de mensen zelf van John Doe's Revenge. Maar ik heb er tot op heden nog niks over gehoord. Want ik denk dat ze heel erg druk bezig zijn. Want ik heb begrepen dat ze met uh, nieuw demo-materiaal uh, aan, uh, aan de slag zijn. Overigens kun je ze 21 februari weer bewonderen in het Witte Theater. En Menno, ze spelen daar niet alleen. Samen met Gangster en. Uh, de, uh, Gangster is een een beentje. Uh, ja, uh, van, uh, uh, van een gitarist. En, uh, die zit op een conservatorium. Mm -hmm. Gaat uh, daar uh, afstuderen dit jaar. Heeft daarom deze band opgezet. En wat blijkt? Hij moet dit helemaal als afstudeerproject gaan doen. Dus ga ze zien in, het, in de uh, aankomende Rob Acta Awards voorronde. En die 28 februari hebben we nee, 21. 21 februari 22. in het Witte Theater in Hymouden. Ja. He, he. En nou is het tijd. Voor? Voor. Een belangrijke mededeling. We gaan uitreiken wie heeft er gewonnen van onze Bring on the Blood prijsvraag. <laughs> het is heel simpel. Je kon een mailen naar de vraag op onze, nou, op onze site. op, onze, via, op onze site, via de hives hebben we dat doorgestuurd. Met de vraag... Ja, waar lijkt die zanger nou op? Rogier, waar lijkt die op? Welke metalzanger wordt hij mee vergeleken? Het werd in ons programma en je kon net in het tweede uur luisteren wat dat precies was. Luister zelf even, misschien weet je het nu. En er is eigenlijk maar één winnaar. Want we hebben een, groot, we hebben een, aantal, echt wel een behoorlijk aantal berichten ontvangen. Maar eentje kan de een winnaar zijn, en we hebben een, een rammelton gegooid. En de winnaar is geworden van onze pri eerste prijsweg ooit op onze, onze radio-uitzending. Wie heeft er gewonnen? Dat is Quincy Tamerus uit Haarlem. Gefeliciteerd Quincy, jouw t-shirt komt heel snel, jouw kant op van Bring on the Bloodshed. En uh, wat was het goede antwoord nou ook alweer? Nou, hij wordt vergeleken met Amon Amar, de zanger. Johan Hecht, daar wordt hij mee vergeleken. Uh, was, hij zei, uh, is dat een compliment voor mijn uiterlijk of een compliment voor mijn zang? Want uh, Johan Heg is een echte viking, zeg maar. Niet echt iets waar je mee vergeleken wil worden. Uh, juist. En dat uh, was dan uh, even voor de prijsvraag van uh, vorige week. Straks hebben we nog een nieuwe uh, die we gaan uh, voorstellen. En dan, natuurlijk komen we dan nog even terug op wat uh, well, ja, onze gasten hebben meegenomen vandaag. We hebben al iets uh, gehoord. Een uh, mix van Craship met uh, een, een uh, versie die uh, de Freaks helden hebben bewerkt. Even kijken, dat is ook heel fijn. Weet ik precies hoe laat het is. Hebben we nog tijd voor een stukje om mee af te sluiten? Welke is dat dan? Nog niet. Oh, ik moet nog eerst... Uh... <laughs> ja, ik, ik, ik, ik kijk jou maar aan en ik denk... Uh, subtiel. Van, subtiel, is het, uh, subtiel is het niet, maar goed, effectief is het Wel. Dit heet uh, gewoon uh, je tijd afwachten. Kijken wanneer de bus komt. Nou, voorlopig zie ik hem nog niet, uh, <laughs> zie ik hem nog niet de straat omzeilen hoor. hele gezegd. Nee, we gaan straks natuurlijk nog in de tweede uur... Uh, ...uitgebreid aandacht besteden aan uh, de speakerfreaks. En in de derde uur... ...ja, want we gaan nog even een uurtje verder door... ...hebben we natuurlijk uh, nog... Nou, ...natuurlijk uh, de derde voorronde van de robben akda Award. Was dat ook nog interessant uh, in die derde voorronde, Menno? Want uh, hij, was, uh, hij was wel leuk, hè? Die derde hij was vronde. zeker leuk. Ik vond de tweede beter. Maar uh, nummer drie wordt ook goed. Tot het uh, tweede uur. Dan gaan we verder met deze band. Of eigenlijk DJs, dan zeg ik het weer verkeerd. Ik herhaal het altijd door elkaar. Blijf muziek, hè, natuurlijk. You would not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 A thousand hugs from ten thousand lightnings.